Dit is de Bananenrepubliek. Nothing Left To Lose van so Social Code en Midnight Sun van, ik moet het even vasthouden hoor, want dat is van kom, van de Sounds. de Sounds. Wat, Echt waar. Wat was je dan van het nummer zei je net tijdens, tijdens, tijdens, tijdens dat we het nummer draaiden? Je zei dat het mooiste nummer ja, het, het mooiste nummer wordt ooit gemaakt. Ja. Ze kunnen gewoon alle muziek zeg maar die er ter wereld is, delete. <laughs> en dan de Sounds zeg maar overhouden. Ja, overhouden. Gewoon, stel je voor, voetbalwedstrijd. Uh, volksliederen. Hetzelfde volkslied voor, uh, ieder, voor allebei de naties. En dan. de uh, Sounds. Ja, als dus volkslied zou het goed werken. Eén volkslied, volkslied voor de, de hele rustig. wereld. Eén lied. De, de, uh, dit nummer uh, ook? Of, uh, nou ja, gewoon. De, ja, dit nummer. Alle muziek weg en dat vervangen door Midnight Sun van de Sounds. Dus ieder land hetzelfde volkslied. Misschien een kleine variatie. In de taal misschien waarin het wordt gezongen. Maar. Uh, ja, ik vind dat mooi. De, su de Midnight Sun is gewoon de uh, hartslag van Moeder Aarde. De sounds. Dankzij Judith. Uh, ja. <laughs> ja, ja, ja, ja, ik kan alleen. <laughs> Volgende week denk ik misschien weer de sounds. <laughs> Als dat goed is. Over nou, twee week hebben we een compilatie. Ik kan me niet voorstellen dat je, dat je dan de sounds draait Nee, dat kan ook niet. De sounds is een soort rode draad... Uh, in de branden, het natuurlijk. geluid ja, van, ja, <laughs> het geluid van de sounds. Uh. Ja, die jam in the city, toch? De Yeah, about the young idea Immediately listen, yeah, so now you said you're fit Jij was dat met uh, In the City en uh, waar we het in de eerste uur over hadden. Met, uh, met de update van uh, hoe het eraan toe gaat uh, op, op het feestje van, uh, van, uh, Cultuur, uh, van uh, Campus On Air. Uh, we gaan kijken of, uh, of Pim, uh, hangt. Uh, Pim hangt. Pim, hang je al een, een piektoon? Uh, je moet even ophangen. Uh, oh. oh, dat blijft er stil hangen. Uh, we gaan proberen even opnieuw. Het is van nu toe echt steeds heel goed gegaan. Ik snap niet waarom het nog niet lukt. Uh, heb je goed een goede telefoon? ik, ik denk, nou oh ja, nu is het gewoon verbroken. Ik dacht dat we het gewoon goed hadden, maar. Uh, maar Pim is uh, een deel van uh, Campus in Bilt. Heb ik begrepen? En die hoort soms aan de telefoon te hangen, maar uh, bij ons gaat het altijd heel goed. Merk me weer. En dan B bellen we eens op. Doe het gewoon live. We doen het gewoon live. Ja, maar dan hoor je hem niet, hè? 06. Als het goed is, dan moet hij dadelijk wel. Doen. Ja, want ze zijn nu. Ik hoorde al dat, dat, dat het daar al aan volgende lopend was. Bij ja, het is het, het feest, is, uh, de kater of later toch? Ja. En uh, is als afsluiting van het seizoen van Campus in Beeld. Hoi, weer met uh, Geven spreek je. Van de Bananenrepubliek. Ja, om, omdat wij uh, de techniek niet zo goed beheersen blijkt. Is uh, Pim te horen? Nee, alleen een Pieptoon. Ja, piep oh, ik ben het helemaal niet te horen, Pim. wel. Iemand die probeert het nou echt kort te regelen. <laughs> Zal ik, ga, ik, ik, ja, ik ga wel even voor een microfoon staan, zodat ze mijn stem wel kunnen horen. Oude ja, uh, Pim van Campus in beeld zit te wachten, omdat wij uh, de techniek niet voldoende beheersen. Of de, de techniek die faalt. Voor de ongeveer uur uh, Nou, uh, ja, we draaien leuke muziek. We hebben al een paar keer zeg maar, aandacht uh, gevraagd. Uh, uh, of aandacht gegeven aan jullie grote uh, kater en flaten. Uh, feest? Hij wil een nummertje aanvragen. Begreep ik dat goed? Uh, uh, ja, maar ik weet niet of we hem ook direct om de kunnen draaien. Oh, dat, ga, dat gaat zeker lukken. Uh, ja, de techniek fout voorkomen. Nee, nou, het gaat goed komen, denk ik. Uh, we hebben de heer van de techniek erbij. Ja, oh, de, de technische dienst komt ons gereden. Ja. Ja, we gaan eerst even muziek draaien en dan proberen het weer. Ja? Dus dan hoef je... Kom nog, kom nog wat visiet nee. maar aan uh, voorbij. Uh, nee, we bellen jullie. Wat gaat het worden? Wat is dat niet? Wat is dat niet? Ik kan ook dan, waren dat uh, met, uh, met Howland for you. En daarvoor uh, hotel heat met uh, 21 at 20 uh, 12. Uh, ja, er waren wat technische problemen, maar we zijn door de goden van onze techniek. Uh, het is gelukkig binnen de grote de zone. De grote zone en een kleine. Het, het was een beetje te vergelijken met een open hart uh, uh, operatie. Ja. Dus Tenminste, zoals het uh, de kevingen. Ja. Ja. Echt, ik heb nog twee paar handen als ze zo in elkaar verstrengeld. Uh, en zulke kleine scha en maar ja. als het goed is, dan uh, het luidt het nog even snel ingeven wat het is en dan Nou, uh, het is, uh, ik hoop dat het is gelukt. Pim uh, van Campus in Beeld, kun je ons horen? Ja, ik kan jullie horen, ik hoor jullie heel in de verte. Oké, okay. nou je bent uh, nou dus in de uitzending, dankzij de gode zone van techniek. Uh, zoals ja, goeddanks, uh, hallo allemaal daar. Hi. Yeah. <laughs> ja, uh, hoe staan de zaken ervoor? Nou, Hoe staan de zaken ervoor? De rode loper is inmiddels uitgerold. Er staat hier ook een heusje fotograaf. Iedereen die aankomt te fotograferen. Het camerateam uh, gaat aan de slag. De eerste gasten zijn langzaam binnengedruppeld. En eigenlijk staat niks meer in de weg om, uh, om een knalfeest te geven. Ja, als ik jou zo hoor of zo, dan uh, zijn de, de sterren jou gunstig gezind. Nou, het dak moet er vanavond wel afgaan. Nou, wij, hebben nog een, uh, wij van de Bananenrepubliek hebben een geheim wapen. Om het feest extra, hoe noem je dat, glans te geven. Jullie kater of flater mega-party. In de underground toch? Pim, kan je eventjes een tipje van de sluier oplichten van wat vanavond te gebeuren staat op het feestje? Of is het een surprise party? Nee, het is zeker geen surprise. Ik, ik, ik kan het heel slecht horen, maar de, de, het wordt gewoon heel erg gezellig. We hebben een dj die uh, volop aan het draaien is en er wordt gewoon allemaal hippe hip kut muziek uh, gespeeld ja. deze avond. <laughs> Hoor je dat Judith? Je jouw muziek wordt gedraaid. Dank je. <laughs> dus het, het wordt gewoon heel erg gezellig. Heel divers publiek. En uh, iedereen mag komen, want het is de bedoeling dat uh, dit gewoon de grootste kla kater van het seizoen gaat worden. We zijn het afgelopen jaar allerlei leuke feestjes af geweest, maar dit moet toch wel echt uh, de kroon gaan spannen als ons cadeautje aan alle mensen die ook het uh, programma gekeken hebben het afgelopen jaar. Dus iedereen mag, uh, is welkom om, uh, om dit met ons mee te gaan vieren. En kan je een beetje kan je wat vertellen over het afgelopen jaar van Campens, uh, Campus een Beeld? Wat, uh, wat, uh, ja, wat, wat, wat hebben jullie toch teweeg gebracht in Nijmegen? Nou, het was echt een, een heel wisselend jaar. We, zijn, we hebben echt ontzettend toffe dingen gedaan. Uh, maar we, ja, het was ook wel, er zijn ook wel een aantal rare dingen gebeurd. In de afgelopen uitzendingen stond er ineens iemand op het dak van de UB, dus dat was echt wel heel erg tof. We hebben natuurlijk de grote rel gehad rondom de moslim studentenvereniging, waar de voorzitter zei dat vrouwen niet in beeld uh, mochten. Maar voor de rest hebben we vooral ook heel veel leuke dingen gedaan. We zijn ook uh, bij grote evenementen geweest, zoals de stakingen in Amsterdam, waar studenten massaal bijeen kwamen om uh, de bezuinigingen, bezuinigingen in het hoger onderwijs tegen te gaan. We hebben een surprisefeestje weggegeven. Nou, we hebben echt heel veel toffe dingen gedaan het afgelopen jaar. We hopen ook dat iedereen uh, volgend jaar weer naar ons gaat kijken want, en dat we net zoveel leuke dingen kunnen gaan brengen. Zijn die voor plan nog wat te veranderen volgend jaar met, uh, met, uh, met het programma? Of, uh, of kunnen we een beetje het, hetzelfde, maar dan in een, uh, een betere versie verwachten? Nou, we, we zijn wel bezig met een aantal nieuwe projecten en we hopen dat die inderdaad wel gaan slagen. Zodat we volgend jaar ook weer een aantal hele leuke nieuwe programmaonderdelen kunnen gaan uh, brengen. Uh, maar goed, dat is nog even allemaal in ontwikkeling, dus iedereen moet gewoon blijven kijken. En we hebben dinsdag onze laatste uitzending, en dan uh, zijn we 15 augustus met de introductie zijn we weer terug. Die brengen we iedere dag verslag. Dat wordt ook uitgezonden op uh, Nijmegen 1. En dan uh, zijn we weer in het collegejaar. Uh, gaan we gewoon weer door met uh, ons programma maken. Maar vanavond eerst goed zuipen. Wat zei je? Maar vanavond eerst goed zuipen. Ja, vanavond eerst gewoon echt een uh, super kater ervan maken. Ja. Nee, nou ja, namens de bananenrepubliek zou ik zeggen, uh, uh, maak er een knalfeest van. Ja, ja wij, wij komen ja, dat ze wel. ook nog uh, polshoog te nemen of het ook uh, daadwerkelijk uh, zo wordt als uh, dat, uh, jullie hopen. We hebben ja, nog ja, ja vraag... jullie moeten ook langskomen als een soort, uh, dan kunnen jullie het met eigen ogen zien of het nou daadwerkelijk... Uh, een uh, knalfeest wordt. Dus ik zou zeggen, draag aan bij, kom allemaal langs. Alle luisteraars die uh, nu uh, inschakelen, kateren of laten deze avond in de underground. Oké, okay. nou uh, Pim, uh, wellicht tot, uh, tot straks. Ik uh, yes. probeer een geheim wapen mee te nemen. En uh, dat is namelijk Judith die 24 uur niet heeft geslapen. Dus dat is sowieso al een, uh, een knoofelstijn. Wow, dat is wel heftig. Ja, het is dat heel valt heftig. Valt ze misschien wel om. Nou, dat is, uh, valt niet om, maar ze staat echt helemaal strak van de speed nou. Dat nog je doen. Jeetje jongens, dat hebben jullie weer allemaal uh, ruige dingen in het programma. Oké, okay. hey, Pim, uh, Pim uh, hartstikke bedankt voor je toelichting op het feestje en uh, wellicht. Gaat ik wellicht dat we het in de volgende uitzending even kunnen vertellen over, hebben, over ja, hoe geweldig het feest was van uh, het Ja, dan uh, kom ik een verslag uitbrengen. Ja, is is goed. goed, prima. Nog bedankt uh, Tim, Pim. Tot ziens. Je Doei. Doei. Pim, hoi, hoi. Ja. Nou, dat was het pimmetje van, uh, van Kampers in Beelden. Ja. Na de hele operatie, maar het was het waard volgens mij. Uh, laten we dan maar een plaatje gaan draaien om, uh, om een beetje bij te komen. Voor Crowded House, met Saturday Sun. Saturday sun. Uh, we gaan uh, door met het item En uh, de ere is aan Jonas. Absoluut. Uh, want uh, we, hebben nu, we hebben nu gehoord dat ja, deze week dat een, een uitvaartorganisatie lichamen bij de uitvaart ook uh, wil gaan laten oplossen met een soort bijtende vloeistof. Of uh, ze juist laten ontbinden door ze te bevriezen. Uh, de organisatie onderzoekt of uh, deze nieuwe technieken in Nederland kunnen worden ingevoerd. Daarvoor moet toch wel even de wet worden gewijzigd, want uh, dat mag dus niet. Je mag op dit moment alleen maar uh, begraven of cremeren. En uh, door deze nieuwe mogelijkheid om een uh, stoffelijk overschot op te lossen met een uh, bijtende vloeistof, ja, dat heet ook wel resommeren, uh, dat, dat wordt nog alleen maar gedaan aan de uh, Verenigde Staten. En uh, ja, bij de methode uh, blijft na deze, hè, als, als je lichaam uh, die, die kuur heeft gehad, laten we het zo maar noemen, uh, dan blijft er alleen nog wat poeder over. En dat voeder is de organisatie min of meer vergelijkbaar met de asresten van een crematie. En uh, de, de uitvaart kan in principe ook al verlopen zoals een bij een crematie. Alleen, ja, je wordt in zuur gedompeld. En uh, uh, uh, ook onderzoek jarden, wat zo heet die organisatie, of het waar is, dat de, dat de nieuwe methoden ruimte besparen en duurzamer en milieuvriendelijker zijn. Al, ik heb het met het nieuws meegekregen en uh, uh, volgens mij was het begraven nog wel een stukje milieuvriendelijker. Maar uh, lijkt dat jullie het wat? Met uh, soort, in een soort van ja, ja dat staat toch altijd bij uh, de vloeistof? Ja, nou ja, gewoon het nadenken over de dood, hè, dat stemt uh, toch al een beetje somber. Zeker als ze dan uh, hecht aan, aan het leven en geniet van iedere dag. ben je emotioneel hoor, ja. deze uitzending. Echt, uh... ja, mijn, mijn, mijn, ware, mijn ware ik is, is een en al emotie. Maar nadat je de veertig hebt aangetikt ben je niet meer over de dood gaan nadenken? Nou, nee, nou ik denk normaal niet over de dood na, maar omdat je er, daarover begint. Het, ja, ik weet niet, het is een beetje... Mij lijkt het moeilijk om dan te beslissen, om, om, om je geliefde of, ja, of dierbare, om die in zuur te laten oplossen of zo. Ja, maar het is niet aan de nabestaanden, het is aan diegene zelf. Oh, diegene zelf kiest? Ja, je mag ja, toch zelf als Nou, soms niet. is het toch plotseling? Soms nee, stel je eigen kind, die komt ook niet beslissen. Ja, maar de meeste he? mensen, die hebben we al wel besproken met... met de ja, de meeste mee, mensen, de, de, de, mensen de meeste mensen. Ja, ja toch? Nee, maar heb jij niet uh, een... Uh, nee, ik ben daar nog mee, uh, uh, mee, uh, niet mee bezig. Uh, uh, uh, ja, zoals je zeg maar opstelt uh, testament? met het testament. Nee, ik heb nog geen testament. Maar misschien tijd om... Maar jij krijgt die van mijn Sounds cd's straks. Je begrafenis is zeker ook alleen de ja, sounds. En, uh, maar ja, jij wilt begraafd worden met, met Nijsan of uh, gekrimeerd zou beter zijn met son. Wat wil je? Ja, ik zit daar te denken. Dat bijtende, bijtende vloeistof, ja. als dat uh, vergelijkbaar is aan milieuvriendelijk. En het milieu gaat mij ook erg aan het hart, hè? <lacht> ja. Maar op het finaal uh, hebben ze een kippenpootje ingedaan. Dat was er echt gruwelijk uit. als Dat, dat halve in ingedopeld. En dan zeg, het was het gewoon helemaal opgelost. En je zag van een halve... Uh, Kip voet hangen, of kort tot het been hangen. Mm. Maar dat gebeurt dan ook met, uh, met jouw lichaam dan, als, ja. als je dat ervoor zou kiezen. Ja, over het lichaam van, die, van, van je dierbaren, hè? Of je dierbaren. Ja, ik weet niet of je dat dan ook echt te zien krijgt, overigens hoor. Ja, oké, okay, maar je, je, je weet wel, zeg maar, de consequenties van, van de beslissingen die je hebt ja, maar gemaakt. je kan natuurlijk. het genoeg niet echt afscheid van nemen of zo. Kijk, uh, als je gemeerd wordt, dan gaat de kist door. Ik weet niet precies ja. hoe het gaat, ik heb het nooit meegemaakt, maar neem aan dat die kist. Op een gegeven moment verdwijnt hij en die en ja. wordt hij in vlammenzee uh, gedumpt. En Moet begraven wordt er natuurlijk uh, de grond in uh, gezakt. Maar, ja, ja, maar hoe, hoe zou dit dan. Uh... Ja, <laughs> ja, volgens mij is het aan de andere kant ook weer een kwestie van wennen, hè? Ja, maar dus hoe, zou, hoe zou dat dan. Ja, dat je dus in plaats van, voors, uh, van, van je, gelief, je de, de, de, de stoffelijke resten van je, van je dierbaren, want mm -hmm. we gaan maar voor het gemak. Uit van de diebare Dat je die waren hebt? Ja. Nou, maar dat je die. dus Normaal heb je dus een graf, zeg maar. Om naartoe te gaan. En degene te. Ja, of een urn. Zo, Om naar te kijken. En nou een flacon. Ga verder. Nou heb je dus flacon. Maar, je bent toch opgelost? Nou, er blijft. Ze zei er nog wel een poedertje over. Oké. Maakt minder dan de urn Ja, het is. Ze zeggen dat het min of meer vergelijkbaar is met de asresten na een crematie. Maar ja, ik, ik vind het niet zo heel gruwelijk eigenlijk. Ja. Zoals jij zegt, het is een beetje, omdat het onbekend is, wordt het ja. vaak een beetje, een beetje engig, Maar ik weet niet, het, het zou best kunnen. Want uh, misschien de toekomst is het, ja hoe heet die dingen waar ze van die boomstampjes in doen. Die zo ze zo redden. En dan zeggen we wat is als een soort... Het uh... gebeurt met overledenen. Nee, maar dat is misschien de toekomst ofzo, dat, dat, dat, dat je dierbaar gerecycled wordt ofzo. Ah, ja. Dat je dan zo'n... Dat, uh, dat, je, dat je naast de GFT-bak zet of, of... Nou ja, dat, dat je dan zo in een soort schredder wordt gezet en dan boe, over het land wordt uit, ja. <laughs> uitgestrooid. Ja. Maar ja, waar je dan, uh, ja dan, dan groei je verder in een appel of een peer of een aardbei, afhankelijk van wat er wordt verbouwd. Ja, je bent de tijd ver vooruit. Ja, ik... Uh, <laughs> Ja, dat is toch helemaal? Maar over de dood, afgelopen week hadden we op de, we de, uh, op de redactie een, een, een, een verhaal over uh, hoe, je, hoe iemand een, uh, uh, zijn eigen dood wilde regisseren. Je, je weet nog wel waar ik het over heb of niet. Nee? Ja. Mijn, uh, korte, mijn uh, geheugen laat mij nog wel redelijk in de steek, maar een steek van wal. Ja, nou, uh, of nou ja, misschien dat jij al hebt nagedacht over hoe je, als je je eigen dood mocht regisseren, over hoe dat dan er aan toe zou gaan. Ja, uh, onverwachts natuurlijk. Je wilt toch niet al van tevoren weten hoe het uh, het liefst gewoon... Uh... Ja, maar welk, welk scenario bedoel je toch? Ja, want we hadden wel iemand die scenario had uitgedacht over hoe het einde was van die persoon. En dus dan mijn vraag aan jou is, hoe zie jij het voor je? Ja, als ja niet. Als helemaal mo mocht plannen. Ja, ik, ja uh, als ik het mocht plannen dan, onverwachts natuurlijk. Ja, maar heb je toch Echt? wel gepland? Volgens mij ik nee. niet wat je bedoelt. Ja, dat ik, uh, ja, dat, doel, dat, hoe ga je <laughs> dood? Val je van een trap af en je, je, je breekt je nek, weet ik veel? Of, uh, ja, ja, in één keer gewoon van de... beter het uh, liefst tijdens het redden van iemand anders. En dat diegene dan wel overleeft. Dus ik red, red iemand. Als die, als die dan net, <laughs> dat je net iemand van de brug op redt en als je dan met twee tweeën naar beneden flikker, Dat zou jammer zijn, hè? Uh, ja, maar het, zeg maar dat, ik, dat die ander dan overleeft. En, en, bijvoorbeeld, en uh, ik dan niet, dat ik dan wel een soort help ben. En als hij uh, na drie maanden komen overlijdt? Laat maar zitten. Ja. Uh, Judith, heb jij het nog over nagedacht? Ik wil ook. Ik wil als een, een, een held sterven, heldin. En dat er ook een soort ja, een bekendheid wordt. En dat er allemaal standbeelden van mij komen. En dat er feestdagen naar mij genoemd gaan worden. Bedoel dat je is... dat je het Witte Huis binnenloopt en met, een, met een bom en dat je dan allemaal beelden krijgt in uh, Saudi-Arabië en Irak en nee, Iran? Nee, ik zeg heldin. Ja? Ik weet niet of als jij dat. Ja, ja, jij maakt weer een terrorist no. van die mooie ja. gedachten. Ja, maar dat zijn heel... Het ja. is maar allemaal Nee, relatief. dat ik, dat ik uh, kin en, kinderen uit een, een brandend schoolgebouw red of zo en dat ze dan zelf lijkt, Dat is. Ja, dat ja, ja, ja, ja. Dan heb ik ook zoiets, maar, ja. uh... maar goed, waarschijnlijk wordt het gewoon uh, auto ongeluk of zo. Weet ik veel of ouderdom. Nou, Ik zie dat alleen sterven met 35 katten. Nou, alleen toch niet, uh, toch niet. Uh, je bent nou toch niet echt alleen die dit. Nu niet, maar nee. ik weet niet hoe het over uh, 50 jaar zit. Oh ja, wanneer ga je dood denk je? Sommigen hebben wel heel echt duidelijk in, dat ze al weten hoe ik, wat weet je niet, ik, dood ik vind het ook echt, Ik ben er ook echt totaal niet mee bezig op mijn begrafenis. Nee. Geen idee hoe dat eruit zou moeten zien. Maar ik, ja, ik weet nou, niet. Volgens mij wel zo... met uh, hele mooie begrafenis. Ik denk veel huilende mensen. Ik denk, ja, zo, zo, zou je, je gaan? Zou je gaan? Dat is toch als een college? Ik niet ik ik. Ja, nou <laughs> dan ga ik wel om. Het is zolang het maar niet in de kerk is. Vind ik, vind ik best. Voor de rest maak ik mezelf. Nog uh, niet in de kerk? Uh, ik, ben zo... ik heb het niet zo je, met je, Maar, te maar je, je familie zou die niet helemaal te lucht? Dat zijn valt het mij? Die zijn niet gelovig. Dus. Okay. Ja, als, uh, nog ga ik ervan uit dat Judith lang en gelukkig leeft. Ik, en dan, hoop, het. Uh, ik hoop dat jullie het ook ook doen. Ja, maar toch beter in één keer plots dood dan oud worden met gebreken ofzo. Dat lijkt me zo verschrikkelijk. Alzheimer ja, en zo. Ja, en dat je in een uh, dikke lui Ja, maar uh, je hebt ook van bijvoorbeeld. Ik, ik zag een keer uh, de, de oudste man of zo op tv, de oudste opa. En die was in de honderd en die leek nog echt gewoon iemand van 60. Ja, wie dus, als als wil dat niet? Over, wie wil dat ja, niet? Dat wil het toch het iedereen? Hebt, dat dan dan dan teken dan ik dan ook best. voor. Ja. ja, waarschijnlijk gaat het bij jou niet inzetten, maar goed. <laughs> ik heb nog hoop voor Jonas. <laughs> wat, ik, wat ik ook grappig was, met die ouders, maar dat een tijdje geleden, was de ouderspersoon, die woonden dan in Japan, en de oudste vrouw, die woonden dan een paar kilometer verderop. Oh, dat is, dat is grappig. Ze uh, goeie, dat is dat misschien geografisch of zo, goede lucht? Ja, <laughs> ja, ja, ja. ja ik, uh, uh, uh, nou weet ik niet meer uh, waar ik het vandaan had, maar ik ho hoorde dat ze ergens in Indonesië, volgens mij was dat ook Indo ja, Indonesië, hadden ze dus een vrouwtje. Uh, een oud vrouwtje van 160 jaar, maar dat was officieus. Ja, dus, uh, dat kan toch niet? Nee, dat vraag ik mij ook af. Want dan, uh, als iemand 160. Stel, maar stel dat het wel waar is, ja. dus, dan ben je niet meer echt oud als je 100 bent of zo. Nee, dat is dan gewoon. Dan ja. ben je net over de helft. Ja. Nou ja, net. Maar, uh, Genoeg over dit ja, ook. Ja, laten we het uh, hebben over het leven. We nee, gaan een heel toepasselijk nummer uh, recenseren van de nieuwste singer van die Automatic. Ik ken Be Saved. PC Mooi bruggetje. Ja. Ik vond hem geweldig. We ja. weten meestal zoals ja. we mezelf. Oh jullie. Je bent echt zo'n muze. <laughs> maar goed, dit is wel uh, ons recensienummer: die Automatic. Hey, I'm not making this up. I can't move well. The weather's this close. Ja, met ik met cannot be safe. Wat zijn nou van? En ja, hoeveel bananen? Nou, ik vind het, eh, ik vind het wel mooi, hè, maar het loopt lekker, mooie gefraintjes en zo. Je doet een beetje ja. een mannelijke sound. Nou, dat is niet. <laughs> Het is wel niet te vergelijken met de sounds, oh, want dus, ja, de sounds is van een, van eigenlijk, de sounds eigenlijk van muziek. Ja, gaan maar we die, snel verder met oh, de automatic weer. Ja, de automatic is eigenlijk ja, muziek zoals hedendaagse muziek uh, moet zijn. Ja. Het loopt de tijd niet vooruit zoals bij de sounds. Maar uh, ja, ik vond het wel leuk, Link, een mooie, mooie refrein. Goed is, weg en zo. te luisteren, het is ja. niet zo nou, nou, Nee, Nou, het is, uh, hij bouwt mooi op, maar op een gegeven moment je komt steeds meer in dat ritme. Het is eigenlijk een beetje, ja, ik kan me voorstellen als ze net een nieuwe liefde ontmoet, dat je dan met zo'n nummer uh, aankomt te zetten. Wie kwam trouwens met het nummer, van wie was het nummer? Was dit van jullie? Oh ja, nou, van mij is het van Judith. Zou jullie dan iemand hebben ontmoet recentelijk? Ja, dus. Dus vandaar, dat verklaart alles. Je, je hebt een mooie psychoanalyse achter deze blootgelegd. Ja. ja. Bloot ja. Oké. Okay, uh, het is een mooie weer zomers blij deuntje ja. en... Ja, uh, dat wel, positief. Ja. ja. Helemaal goed. Want het is niet zomaar van, uh, oh dat klinkt wel leuk, uh, dan wordt dit echt uh, het zomertje. Het is echt uh, muziek, zeg maar goed doordacht. Een nummer met een, een bedoeling. Creatief. Ja. En dat, uh, toch een beetje vrolijk, zeg maar, maar dan toch, uh, you cannot be saved, dat je daar ook een beetje, zeg maar, berust erin van, nou, ah, waarom zou ik moeilijk doen, je kunt toch niet gered worden. Van de wanhoop ja. voorbij, of? Ja, ja de, de weg met de wanhoop, pluk de dag. Ja. Je bent echt op dreef vanavond ja nou, dat is ook helemaal niet zo moeilijk met zo'n inspirerende jonge dame naast mij. Ik weet het niet. Ja. Nee, nee, nee, nee, ik maak het er niet op. Ja, wat vind jij zelf van de nummer? Wat toch? ik zelf van vind. Um, ja, ik vind het een leuk nummer. Ik vind de band sowieso best leuk. Ik vind het een beest eentonig. Ik bedoel, jij ja, kent op je zeeft. Ja, op een gegeven moment begrijp je het wel. Maar... Um, ja, het is, het is ja unbeleid, maar dat, is, uh, dat vind ik een beetje een droogheden. Want uh, uh, ik bedoel, bij sommige mensen valt het kwartje nou eenmaal langzamer <laughs> ja, dan bij andere mensen. Ja, en dat jij gewoon dan net iets slimmer bent dan de gemiddelde mens. Ja. Het ja, ja, nou, nou. is ook een beetje jammer dat... Uh, want uh, want dan kunnen bij jou kunnen de nummers gewoon 15 seconden duren of zo. Omdat je toch allemaal ook door En dan denk je, de, uh, ja, saai. Ja, saai. de volgende. Ja, ik snap het. Ja. Nee, maar ik, ik, ik heb de video voor gezien. En dat is ook... Natuurlijk, iedere band heeft... Op een bepaald moment zo'n uh, zeg maar zo tour-videoclip, uh, weet je wel, waar je zeg maar, achter de schermen, backstage. Gefilmd als de creatief set op is, dan. Uh, dan. Ja, iedere bent ja, heeft zo'n clip ertussen zitten. Dit nummer dus ook. Daar hoort die video dus bij. En het is echt, ja. Ja, ik vind dat echt, echt leuk. Neem, het is, te zien. is volgens mij van één optreden of zo gefilmd. En een beetje aan elkaar geëdit, maar het, het, het, ja het heeft verder helemaal niks met het nummer te maken. Het gaat helemaal niet op het tempo van het nummer. Dat is een beetje jammer. Soms dus is het een heel ander nummer. Uh, dat ze een beeld laat zien van heel ander nummer. Ja, het is, het is zo uh, een beetje zo'n tourverslag, weet je wel. En dat is ja, gewoon saai. Een beetje creativiteit mag wel, maar goed. Dus het nummer en de clip zijn eentonig. Dat, ja, dus de combinatie is niet helemaal goed. Nou, in ja, land ja. op zich dan wel. Als ze allebei meest eentonig zijn, okay. dan is het. Uh, dan ligt het op één lijn. Maar is het iets anders wat je daar aanspreekt? Dus, de, de, dat de zanger zeg maar, van, van, uh, van de Automatic dat hij dan echt een hele lekkere hunnie is ofzo. <laughs> ja, dat nee, het... ik vind de band gewoon heel tof. Maar dus, dat, uh... dat is voor jou ook nog wel spalend, hè? Wat nee, je een goede band niet, vindt of, uh, uh, uh, uh, of de zanger dan een lekkere hunnie is. Lekker hunets met pot en uh, ketel. Ja, sound? <laughs> ja hè, dat ja, is aan. Oh ja. <laughs> maar de, eh. Met de sound zo mooi. Maar um, nog één plaatje doen dan? Met van de Elliot Miller, uh, is dat van. Uh, We Miner. moeten eigenlijk uh, Kevin. Kevin's plaatje draaien. Die ene, die hele slechte. Welke? welke is die over. Nou die nee, doe, doe maar even. Wat was het? Uh, Elliot Minor, dat is een mooi nummer. Oké. Okay. Oké, okay, je hebt de keuze welke draaien? Doe maar Elliot Minor, dan blijft het programma nog enigszins goed. Met elektriciteit en we zijn wij aan het einde gekomen, Ja, wat gaat er allemaal snel? Uh, maar dankzij veel technische oponthoud natuurlijk. Ja, maar ja, dan nog, uh, ja, de tijd gaat snel altijd. Uh, en dat is een goed teken. Maar we hebben toch weer bijgepraat over Pim, over geweldige items. Ja, hele geweldige items. Ja, ja dat, uh, Ik snel hoop dat uh, het Amersfoort serversbeleid, zeg maar, navolging gaat vinden in Nijmegen. Ja, daar ben ik ook voorstander. Ja. Mijn Nijmegen uit? Nee, dan. is toch uh, buiten. Als ik die oude gescheurde Nijmegen 1-jas staan van de kopstok pak, krijg ik vast wel Hat is bied. Goed, Nijmegen mag u nog één reguliere uitzending volgens mij. Daarna hebben we een compilatie en daarna weer de laatste van het seizoen. Dat is de ja. dat is een speciale ja. aflevering. Ja, dat, zijn, dat zijn de plannen, hè? Maar plannen ja, zijn er van. altijd om dus door kruis te worden, dus we weten het nog ja, Als wij een bepaald voornemen hebben met de bedane republiek, dan pakt het meestal wel erg anders uit. Dus, uh, Wie weet. Maar goed, we uh, Het zit alweer bijna op. wil jij het laatste woord dat we geven? En dan kunnen het jou. Uh, nou ja. Ja, het was weer uh, gezellig, zoals uh, En, en we, gaan, uh, we gaan ons best doen om, uh, om weer uh, met goede, goede muziek en, en leuke items uh, voor de dag te komen voor de uitzending. Ja, ja, uh, hey, ja, Tot ziens. Ja, tot de ja, ja, volgende week. En de vendels die. Uh, wie...